10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. Bankers zwijgen voortaan over de woningmarkt... en daarmee laten ze huizenkopers in de kou staan, zegt GroenLinks. En we schakelen met het Taksimplein in Istanbul voor het laatste nieuws. Eerst nu het NOS Journaal. Hier is Dorot Meggens. De politie in Istanbul heeft controle gekregen over een groot deel van dat Taksinplein. Er wordt nauwelijks meer gevochten. De demonstranten zitten nog wel in het nabijgelegen Gezi Park. Maar rond 7 uur vanochtend begon de politie met de ontruiming van het Taksinplein. Tot 9 uur werd er aan één kant van het plein hard gevochten. Jongeren bekogelden de oproerpolitie met stenen en molotovcocktails. De demonstranten zijn hier inmiddels verdwenen en de barricades zijn opgeruimd. Aan de andere kant van het plein, bij het Gezi-park, bleef het lang rustig. Of dat zo blijft is de vraag. Een half uur geleden werden hier brandjes gesticht. De burgemeester en gouverneur in Istanbul hebben opdracht gegeven... een eind te maken aan de protesten op het Taksimplein. De bezetting zou schadelijk zijn voor het bedrijfsleven. Partijen in de Tweede Kamer willen opheldering over berichten... dat de Nederlandse geheime diensten ook informatie krijgen... uit het Amerikaanse spionageprogramma PRISM. Met dit programma monitoren Amerikaanse inlichtingendiensten... internet als over de hele wereld. Volgens de Telegraaf krijgen ook Nederlandse diensten informatie via het systeem. Minister Plasterk eiste vorige week opheldering... na berichten over de Amerikaanse spionage. SP-Kamerlid Van Raak zegt dat het te ver gaat... als gegevens vanuit Nederland aan de VS worden verstrekt. Maar als de Nederlandse geheime dienst er ook gebruik van maakt... is dat volgens Van Raak onaanvaardbaar. Hij denkt dat de Nederlandse regering ervan weet... En je wil zo snel mogelijk een debat. Natuurlijk weet de minister dat. Je laat de AIVD informatie opvragen via een bepaald systeem, dan weet je toch dat dat systeem bestaat. En ik vind dus ook, we moeten hier eerlijk in zijn. Want als landen in Nederland infiltreren, onze burgers bespioneren... moeten wij daar afstand van nemen. En als het gaat om de verenigde Staten... lijkt het wel of onze, of onze regering daar bang voor is. Ook PvdA, D66 en VVD willen opheldering... over de afluisterpraktijken van de VS... en de rol van de Nederlandse politiek daarbij. Er moet meer onderzoek komen naar kanker bij ouderen, dat zegt KWF Kankerbestrijding. Volgens de organisatie moet er een specifieke behandelmethode komen voor senioren. Standaardrichtlijnen worden ook ingezet uh, bij ouderen, terwijl uh, die heel vaak niet toepasbaar zijn, uh, zijn bij ouderen. En hoe ouder we worden, hoe meer we van elkaar gaan verschillen. En we zijn op dit moment nog niet goed in staat om te weten uh, welke behandeling bij welke ouderen in, in een specifieke situatie het beste past. Volgens KWF is het grootste deel van de kankerpatiënten ouder dan 65. Toch wordt er te weinig onderzoek gedaan naar deze groep, vindt de organisatie. Het is ingewikkelder om onderzoek te doen bij ouderen en de urgentie wordt te weinig onderkend, zegt KWF. In Frankrijk is het vliegverkeer ernstig ontregeld door een staking van luchtverkeersleiders. Ongeveer de helft van alle vluchten vanaf Franse vliegvelden is getroffen. Vluchten worden geschrapt of kampen met vertraging. Over het algemeen zijn de Franse reizigers goed voorbereid op de staking, zegt correspondent Ron Linker. Veel Fransen hadden misschien al gehoord van de staking, want het is namelijk hier in Parijs op de vliegvelden op dit moment niet echt druk. Misschien komt dat later vandaag nog, maar voorlopig zijn het dus vooral de buitenlandse reizigers of mensen op doorreis die verrast zijn door de staking en die dus maar moeten afwachten welke vlucht ze uh, naar hun bestemming kan brengen. De luchtverkeersleiders protesteren tegen het plan van de Europese Unie om het luchtruimte liberaliseren. KLM schrapt de helft van de vluchten van en naar Frankrijk. De staking van luchtverkeersleiders in Frankrijk duurt nog tot en met donderdag. Het weer, de zon schijnt flink, alleen in het noordwesten nog wat wolkenvelden. Later van het zuiden uit meer sluierbewolking. Blijft droog vandaag, wordt 18 tot 21 graden. Morgen wordt het zachter, 23 graden, er is dan ook wat zon. Maar in de loop van de dag kan er ook een bijvallen. Alle vrachtwagens opgeruimd, maar toch staan er nog files. Jolanda van der Velde bij de AWB ja files ongeveer. Uh, onder meer op de A10 de ring Amsterdam-West richting Den Haag voor de Koentenol 2 kilometer. Op de A12 Utrecht richting Den Haag veel vertraging tussen Zoetermeer en Den Haag Marneveld 10 kilometer. Heeft te maken met werkzaamheden onderaan de afrit Bezuidenhout. Een ongeluk op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en de Ravenstein staat 7 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. Verkeer vanuit Eindhoven richting Nijmegen kan het beste omrijden via Den Bosch. Als laatste de A59 Scherikzee richting Os. Tussen Os een en knobend pauwgraven, 2 kilometer. Jap Jum wordt een museum. Zometeen bij de KRO. Nou ja, we gaan er in ieder geval over praten. Blijf bij ons. Op TIX.nl vergelijk je de laagste ticketprijzen. Maar ook beenruimte, stiptijd en kwaliteit van alle airlines. Boek snel vliegtickets waar jij van houdt. Op TIX.nl. Vanavond in Altijd Wat. Hoe is de situatie in Oeruzkan? heeft de inzet van Nederlandse militairen iets opgeleverd. Een reportage vanuit Oeroesgan, waar de vader van de gesneuvelde militair Timo Smeehuizen... voor het eerst de plek van de aanslag bezoekt. Kijken dus. Altijd wat om 5 over 9 bij de NCRV op Nederland 2. Raar. Als ondernemer steekt u veel tijd in het volgen van trends... en het ontwikkelen van nieuwe strategieën. Maar als het gaat om het belangrijkste kapitaal, uw personeel... dan komt u vaak tijd tekort.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Banken laten de huizenkoper in de steek, zegt GroenLinks. Amsterdamse seksclub Japjum wordt een museum. Vinexwijken hebben de reputatie van slaapsteden... waar mensen graag op zichzelf zijn. Uh, ja, het is rustiger. Maar dat is denk ik toch ook wel een, een levensfase waar we zelf uh, op naar op zoek waren. En het ochtendtumeur van Marts Smeets, het is 7 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen, Nederland. Zometeen schakelen we met het taxiemplein waar traangasgranaten de betogers grotendeels hebben weggedreven richting de straten. Onze NOS-collega daar ter plekke is zelf enigszins bedwelmd door het traangas, dus kan effe niet praten, maar u hoort haar zometeen. Gaan wij door nu met de woningmarkt, want de drie grote banken ING, ABN, AMRO en de Rabobank hebben afgesproken voortaan geen concrete voorspellingen meer te doen over de ontwikkeling van de huizenprijzen. Ze zijn bang dat zulke cijfers het pessimisme op die woningmarkt alleen maar groter maakt, schrijft het Financieel. De vanochtend en de afspraak zou zijn gemaakt op verzoek van het kabinet. Linda Voortman, goedemorgen. goedemorgen. U bent de Tweede Kamerlid voor GroenLinks en u maakt zich hier druk over. Waarom? Ja, ik vind het een rare zaak dat het kabinet uh, banken oproept... om uh, dit soort dingen niet te, te publiceren. Uh, zeker uh, uh, ja, dat banken die, die publiceren dit soort cijfers uh, uh, vaker. Ook in tijden dat, uh, dat het goed ging... gaven ze ook aan dat de prijzen zouden stijgen. En nu het dan niet goed zou gaan... zou de consumenten opeens niet meer geïnformeerd moeten worden. Wij vinden dat ze een zorgplicht voor consumenten hebben. En ja. dan moet je ook goed informeren. Je kunt ook zeggen, uh, die huizenmarkt die is nogal onrustig... en voorspellingen komen in de economie zelden of nooit uit. Of het nou van het Centraal Planbureau komt, of van Reen, of van de banken. Uh, doe het even niet, dan ontstaat er meer rust op de huizenmarkt, zegt ook de vereniging Eigen Huis en de Nederlandse Vereniging van Makelijs. Mm -hmm. Ja, maar ik hoor de banken niet zeggen van ja, we weten niet zeker of onze modellen uh, uh, wel kloppen. En er wordt hier gezegd van ja, dat zou tot rust uh, leiden. Terwijl goede informatie meer rust op de woningmarkt herstelt dan het uitblijven ervan. Maar is het niet zo dat die banken wel gewoon hun jaarcijfers geven en laten we zeggen over de afgelopen periode verantwoordelijkheid verantwoording afleggen maar niet uh, meer aan voorspellingen doen... en dat dat een beetje die volatiliteit uit die huizenmarkt kan halen? Nou ja, tegelijkertijd is het wel zo dat mensen ook aankloppen bij die banken. En bijvoorbeeld bij de ING of uh, uh, daar ook navragen van... hé, hey, ik wil een huis uh, uh, kopen. Wat kan ik verwachten voor de komende tijd? En als ze dan niet weten waar ze aan toe uh, zijn... ja, dan vind ik dat ook geen goede zaak. Je hebt als bank een zorgplicht naar je consumenten... en daar hoort ook dit soort informatie bij. U zegt eigenlijk mensen moeten met een blinddoek voor een huis gaan kopen? Nee, dat zeggen nou juist die banken. Nee, maar die dat is zeggen... de consequentie bedoel ik. Nee, nou dat zou inderdaad de consequentie uh, uh, zijn. Dat mensen inderdaad niet weten waar ze aan toe uh, uh, zijn. Je hebt als bank moet je die informatie geven. En ik vind het bovendien ook een hele rare zaak dat dit ook op aangeven van het kabinet is gebeurd. Ja. Maar nou zeggen critici ook dat de modellen die de verschillende banken hanteren eigenlijk helemaal niet deugen. Mm -hmm. Dat is dan toch een reden te meer om even wat voorzichtiger te zijn. Nou ja, maar dan zouden die banken ook daarop moeten reageren. En dan zouden ze moeten zeggen, onze modellen die deugen niet, we publiceren helemaal niks. Maar in plaats daarvan geven ze wel globale verwachtingen, dan kun je ook de precieze cijfers erbij uh, geven. En ik heb nog geen bank horen zeggen, ons model deugt niet, dus daarom publiceren we dit niet. De afspraak zou zijn gemaakt op uh, verzoek van minister Blok. Mm -hmm. Klopt ja, dat? En, nou, dat is inderdaad interessant. Ik heb vandaag mondelinge vragen aangemeld om hem te vragen of dat zo is. Ja. Eerder gaf hij in een de debat aan dat hij het niet nodig vond om met banken te praten. Dus het is in ieder geval interessant om te horen of hij nou wel of niet met banken praat. Ja, mondelinge vragen aanmelden op dinsdag betekent vragenuur. Ja, uh, de voorzitter maakt een selectie en uh, ja, dan kan het zijn dat deze vragen worden doorgelaten. Juist, goed. En dan uh, moet de minister zich dus verantwoorden uh, in de, de Tweede Kamer. Wat wilt u van hem dat hij die afspraak van tafel haalt of wat? Nou, ik vind het heel raar dat hij met topmannen van banken dit soort afspraken uh, uh, maakt. Ja. En ik wil daarnaast ook weten wat hij nog meer met de banken bespreekt. Waar moet die maatregel van tafel? Nou, ik vind dat banken die zorgplicht hebben... en dat zij dus ook uh, uh, transparant moeten zijn over wat zij verwachten van de woningmarkt. Zodat mensen die een huis willen kopen weten waar ze aan toe zijn. Ja. Dus, dus... Wij vinden, dus wij vinden dat ze die informatie moeten geven, ja. Goed. Linda Voortman, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. We zien u vermoedelijk vanmiddag. Op Nederland 2 uh, om 2 uur bij het vragenuurtje van de Tweede Kamer. Hartelijk dank. Graag gedaan. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Naar het Taksimplein nu in Istanbul. Uh, de hele ochtend uh, al gedoe. Uh, slagveld. Uh, ik kijk naar de laatste beelden. En het ziet er nu uh, redelijk rustig uit, dat wil zeggen. Heel veel orderpolitie, oproerpolitie uh, en uh, de restanten van uh, traangas. En, maar de meeste betokers die zijn daar weg. Contact met NOS-collega uh, Gusha Ersetin. Goedemorgen. Goedemorgen. Net zelf bedwemmeld, of uh, uh, ja, <laughs> in ieder geval onder invloed van traagas. Ja, nou, ik, ik, ik kwam dus het plein oplopen en toen was het heel erg rustig. Er stonden tientallen politieagenten op het plein. En ik zag steeds meer betogers er om en die riepen van uh, overal taxi, overal Verzet, Taksim is van ons en dit is pas het begin. En ineens riep het uit de hand en toen dus kwam ik terecht, net in de En, en uh, iedereen, honderden mensen gingen wegrennen. En uh, ja, ik kon toen even niet meer praten, mijn ogen branden en hoesten. En, uh, maar nu is het weer uh, voorbij. Dus het is echt, uh, het gaat hier zo al de hele ochtend. Waar en zijn al die betogers gebleven? Sorry? Waar zijn al die betogers gebleven? Want ik zie ze niet meer op dat plein. Nee, de betogers staan meer aan de zijkanten en de betogers die vanochtend zeg maar, rellen hadden met de politie, zijn allemaal zijstraatwegen geplug. En dan wordt er gesproken dat over dat, dat gezi -park, hè? Uh, dat, uh, dat, dat daar de, de volgende ontmoeting zal plaatsvinden, zal ik maar zeggen, tussen de orde troepen en de demonstranten. Klopt dat? Nou, wat, wat ik van meegekregen is dat ze puur het klein willen ontruimen en dat ze, dat ze de mensen in het park uh, uh, met rust laten. Dat is ook wat ze de hele ochtend hebben gecommuniceerd aan de Turkse media. Uh, nou, het klein is dus nu inderdaad ontruimd, maar nogmaals, ze staan hier uh, honderden betogers aan de andere kant, vlak voor het park, daar staan nog heel veel betogers. Ik zie nog één rijtje mensen dat de handen vasthoudt uh, van elkaar in een soort van ketting met daar tegenover uh, de ordepolitie. Ik weet niet of je die mensen ook kunt zien, maar dat lijken de laatste demonstranten die daar te, uh, lijken te staan. Ja, maar dus vlakbij de park zit er zeg maar wat 50 meter verderop en daar staan nog wel heel veel mensen en andere betogers zijn er allemaal zijstraten In en daar hebben ze weer nieuwe barricades gebouwd, zag ik. Sommige barricades hebben ze opgeruimd en de politie heeft het opgeruimd, maar daar hebben ze verderop aan het einde van de straat weer nieuwe barricades uh, gebouwd, zag ik. Laatste berichten van Gewonden? Uh, nou, ik, ik kwam net vanochtend toen ik aankwam, dan zag ik een vrouw die was gevallen. Hè, en die zat echt helemaal onder het bloed. Want die werden natuurlijk weg van trages en die viel dus blijkbaar. Dus er kwamen allemaal hier voorbij. Dat is wat ik heb gezien. En ik zie continu ambulances hier uh, rijden. Dus ik kan geen schat geven van hoeveel gewonden er zijn gevallen. Juist. Goed, het einde is nog niet in zicht, lijkt het wel. Wat zeg je, sorry? Het einde lijkt niet in zicht. Nee, nee, nee. Mensen schreeuwen hier, dit is pas het begin.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 En dat was heel erg leuk. Maar er zijn ook problemen. Dat er toch heel veel stress en spanning achter zit. Dit is Caro, Goedemorgen Nederland, met Viva Lavinex. Ja, die Vinex-wijken krijgen al snel een slechte reputatie. Slaapsteden waar Forensen wonen die vooral niks met hun omgeving te maken willen hebben. Maar de werkelijkheid is weerbarstiger, hoort u in deel 2 van Viva Lavinex. Gemaakt door Roy Hickens. Wie hier op een regenachtige dinsdagochtend verzeild raakt, ziet snel een bevestiging van de VINEX-vooroordelen die bij veel Nederlanders leven. Er zijn straten die hooiwagen en Spirealaan heten. En gedurende werkuren kun je een kanon afschieten zonder dat er iemand reageert. Het enige geluid is een snerpend gegil van een van de nabije schoolpleinen. Pas na vijf keert het leven weer terug als de liers auto's over de talrijke drempels de wijk weer inrijden. Vinex, dat staat toch voor een doodsburgermansbestaan? Voor modder en blokkendozen? Waarom zou je daar nu gaan wonen? Jaren twintig, bewuste keuze van de architect. En uh, ja, ons sprak het uh, heel erg aan, deze bouwstel. Chantal Karper woont er nu een jaar. Dat betekent pionieren. Uh, ja, het is rustiger... Maar dat is denk ik toch ook wel een, een levensfase waar we zelf uh, op naar op zoek waren. Uh, een beetje weg uit de hectiek van de stad en een stukje rust uh, privé. Ook omdat we een klein kind hebben, uh, waar we toch van zeggen van, nou, om nou in de binnenstad te laten opgroeien, dan kiezen we liever voor een groene omgeving. Zit hij op de Hovenschool? Ja, Kindcentrum de Hoven. Ja, sinds september vorig jaar ook een school in ontwikkeling. Uh, de verwachting is dat daar uiteindelijk 650 leerlingen zullen zitten, uh, waarbij nu de, de onderbouw, dus de kleuters, uh, helemaal volstroomt. Ja. Uh, mijn dochter zit er ook, maar die zitten uh, met 40 kinderen in een klas. Ja, mijn kind, mijn zoon met 42. <lacht> ja. <laughs> ja, ik heb af en toe. Dat is eigenlijk niet te doen. Nee, nee ik heb af en toe meeleiden met, uh, met de juf. Ja, dat, uh, ja. Ja, ze kan het goed handelen hoor. Maar ik denk, goh, ik zie het mezelf niet doen. 42 kinderen onder de duim of in het gareel. Ja, ik vind het eigenlijk niet goed. Ik vind dat, het dus, dat daar dus niet goed over nagedacht uh, wordt. Want 42 kinderen kun je onmogelijk als docent je aandacht goed verdelen. Klopt. En je hoort die signalen ook terug van ouders. Um, ja, ik weet dat, dat er wel aan gewerkt wordt. Little boxes on the Little Boxes made up little boxes, all En wat mij heel erg verbaast toen ik hier kwam wonen, is dat je dus. Uh, dat is nou al negen jaar geleden. Uh, je kwam uit wonen tussen allemaal mensen, als je, precies als jezelf. Volkskrantjournalist Twan Heijmans schreef een boek over het leven in een Vinaxwijk. Over heipalen en gemeenschapszin. En over de ideale schuttinghoogte en ondernemersgeest. Dat was heel erg leuk. Het was hier, ja, hier was nog nauwelijks iets. Dus dit, waren, dit waren geloof ik de bewoners nummer 600 van de wijk. Nu wonen er 16.000, maar in die tijd hè, was het prachtig. Uh, uh, alles was leeg en zand. En de kinderen die renden rond. En we hadden hier achter nou, we hebben tuintjes met hekken. Maar die hekken die waren er niet. We hadden ook het plan om dat gewoon maar zo te laten. Het was één groot grasveld. Iedereen liep bij elkaar naar binnen. En dat is eigenlijk het leukste, zeg maar, afgezien van de ruimte van het huis. Maar uh, het was enorm gezellig. Vooral de eerste jaren waren echt heel bijzonder. Er zijn heel veel nieuwe vrienden gemaakt die ook vrienden voor het leven zijn eigenlijk. Maar laten we eens heel eventjes naar het, naar het halletje gaan waar je binnenkomt. Daar zie ik een foto uh, hangen uit de beginperiode van, uh, van Eiburg. 2005. Ja. Um, staat uw woning hier ook bij? Ja. Ja, is dat? Moet ik even goed kijken? Het is altijd lastig om niet te zien. Dit is hem. Ja. Ah, ja. Dit is eigenlijk net, we zijn in 2004 hier komen wonen. Dus foto ja, van... is een van de eerste bewoners van Eiberg. Ja, er woonden al mensen een jaar langer. Die zijn echt in de woestijn gekomen. Die hebben ook een hele barre uh, Finex Winter doorgemaakt. Dus ik ben niet echt de allereerste pionier. Ja. Uh, maar wel, nou ja, dit zijn de eerste, eerste grote klapbewoners. Daar ja. horen, wij, uh, horen wij toe. De idee is altijd dat het slaapsteden zijn, Phoenixen, waar mensen gewoon alleen maar komen wonen uh, voor de grootte van hun huis. En dat is ook uh, wat stedenbouwers heel lang gedacht hebben. Uh, terwijl wat er hier gebeurde, was eigenlijk omgekeerd daaraan. Het was een soort dorp waar, waar mensen dingen gingen doen. Er was opeens een stichting buurman opgericht... die kerstboomverbrandingen en allerlei dingen organiseerde. Nou, zelf heb ik een, met een paar mensen een haven opgericht voor, voor uh, boten. Maar de hamvraag is natuurlijk... Zijn de bewoners van nieuwbouwwijken gelukkiger? Veel onderzoek, dat is uh, Amerikaans. Daarvoor ga ik naar Ruud Veenhoven, de geluksprofessor... verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Nou, daarbij zie je duidelijk dat ja, in de buitenwijken... Uh, daar zijn de mensen gelukkiger. Nou, voor een deel natuurlijk selectie. Hè. Als je het een beetje gemaakt hebt, dan uh, koop je een huis in de buitenwijk. Uh, maar ja, uh, het is ook beter wonen daar. Hè. Dus de kans dat je beroofd wordt is aanzienlijk kleiner. In Nederland zie je dus dat soort verschillen ook wel. Ja, we hebben niet echt zo die, die structuur van de Amerikaanse steden en van een verarmde binnenring en uh, betere buitenwijken. Maar ja, je hebt hier natuurlijk wat duurdere wijken. Morgen in Viva La Vinex: loze beloftes, verloren illusies en. De oprukkende stad. Dit is uh, inderdaad een van de eerste vernielingen. Ze hadden, hebben hier dat uh, schitterend bouw, gebouw neergezet. Met een mooie plakkaat uh, hoe het heet Windkracht 5. Nou, je ziet het zelf al, de 5 is uh, ja, een deel gesloopt. En de C van Windkracht, daar hebben ze ook al omgevouwen. Ja, Ook hier gebeurt dat. Hoort u morgen in het vervolg van uh, Viva La Winex. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Van harte welkom via Goedemorgen Nederland. Het Straks seksclub Jabjum wordt een museum. Eerst nu tumeur. Iris Matschmits. Er staat een mooie foto in de krant. Een verkoper van de Sunday Times houdt een krant op... en ik lees de zin, it's time to let him go. Het gaat over Nelson Mandela. Je begrijpt de woorden, je begrijpt de achterliggende gedachten... je begrijpt eigenlijk alles... Het is de onontkoombaarheid van de levende mens die doodgaat. Eens zal dat gebeuren. In een mooi geschreven verhaal van Niels Postumus uit Durban... wordt in het blad Trouw ingegaan op de aanstaande dood van de man... die de hele wereld graag als een soort ideale opa wil zien. Treffend en waar, ons land wordt niet bij elkaar gehouden... door de Mandela van vandaag, dat zegt... Nathan Geffen, een Zuid-Afrikaan. En hij zegt ook... Mandela is onze ultieme bron van inspiratie. En ook als hij doodgaat zal iedereen huilen... en de eetlust zal ons tijdelijk vergaan. En dan wijst de spreker op zijn rechterhand en zegt... die heb ik een hele dag niet gewassen nadat ik hem de hand had geschud. Ook dat is allemaal begrijpelijk. Ook die gevoelens kunnen we een plaats geven. Dat was Nelson Mandela voor ons allen. Zuid-Afrikaan, Noor, Chinees, Laotiaans, Chileen of stateloos burger. Hoe je ook over zaken als ras en rassengelijkheid, discriminatie en het leven van verschillende volkeren naast elkaar mag denken, Mandela leek daar ver boven te staan. Hij was wijs en de allerbeste opa van de hele wereld. Hij verbond, hij hield de grootste opstandelingen rustig. En waar hij kwam, daalde iets neer dat we niet konden aanraken, maar wel voelen. Dat heette vrede. Maar ooit was hij een fanatiek vrijheidsstrijder... en plaatste hij landmijnen om anderen pijn te doen en te shockeren. Er werd ook wel over hem gezegd, zo'n lievertje was hij niet. Maar toch heeft de hele wereld juist in hem die aardige opa gezien. Weet u nog wat er gebeurde in 1990 op 11 februari? Ik weet het nog precies. Ik zat op het puntje van mijn bed in een hotelkamer in Atlanta en keek naar een man die vrede uitdroeg. Dat moment vergeet je nooit meer als je het gezien hebt. Zo zag vreedzaamheid eruit, waardigheid en menselijkheid. En vanaf die tijd zit zijn naam vast aan dat vreemde woord verzoenen. Vanaf die tijd wil iedereen in hem de ideale opa zien... inclusief die prachtige Batik-shirts... en vooral met die trage, hondstrouwe, mooie, rustgevende en warme lach... Mart Smeets, morgen het ochtendhumeur van Tonkas J'ai travaillé des en oubliant, oubliant, souvent dans, souvent, dans ma course contre le temps, mes amis, mes amours, mes, mes emmerdes. Accord perdu, accord perdu, j'ai couru, couru, assoiffé, assoiffé obstiné, obstiné vers l'horizon, l'illusion, l'illusion vers l'abstrait, l'abstrait, en sacrifiant.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 Entre nous, entre nous je l avoue, avoue J'ai fait ma vie, mes inies, ah, mais mes idées, je donnerai ce que j'ai Pas tout à fait Pour retrouver je jamais Mes amis, mes, mes amours, amoureux, mes emmerdes Mes relations Ah mes relations Vraiment sont Haut placé, très haut placé, décoré, très, très décoré, influent, très influent, me donnant, très, me donnant, des gens bien, très, très bien, ils sont sérieux, trop sérieux, mais près de tout, j'ai toujours de le regret de. mes amis, mes amours, mes envers.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 je le sais que je n'oublierai jamais. Mes amis, mes amours, mes amères. Navour met Mes Amères. In ieder geval is een deel van de Franse. En trouwens het reizende verkeer in Frankrijk sowieso geammerdeerd vandaag. Als ik het zo mag zeggen, want het vliegverkeer heeft... Uh, Gevolgen van een staking en verdraging dus daar en ook geldt dat voor de treinen, niet voor Theo Heuft, want die zit in Midden-Frankrijk gewoon rustig. Goedemorgen meneer Heuft. Goedemorgen. Sven. Ik ga met u praten omdat uh, jabium, waarvan u ooit de eigenaar was, uh, verder gaat als museum. Wat vindt u daar eigenlijk van? Uh, nou ja, eigenlijk, eigenlijk mijn eerste reactie is natuurlijk uh, jammer dat het zo ver moest komen. Ja. Ik had natuurlijk liever gehad dat uh, de zaak uh, nog zo, zo zou zijn als dat hij ooit was. Ja, zoals u hem hebt opgebouwd. Ja, en daar ben ik heel trots op. Uh, het is een geweldig succes uh, geworden. Dat kon ik ook niet bedenken toen ik begon. Ja, uh, nou ja, er komt er een musical, er komt er een succesvol boek. En ja, nu een museum, ja, ik, ik zie het maar als een compliment. Nogmaals, het spijt dat er zover moest komen, maar ik zie het er maar als een compliment. Ja, Nogmaals, komen, een compliment. En, ja Amsterdam is natuurlijk bij, bij een uitstek geschikt voor musea. Ja. <laughs> als daar nou zo niet op je museum bij komt. We zullen het zien. Ik uh, hoop het beste voor de man die dat uh, gaat ondernemen. Ja, er is een vergunning aangevraagd bij de gemeente. Uh, en ja. uh, dit is natuurlijk allemaal het gevolg van het feit dat Jap Jum in 2008 de deuren moest sluiten. Omdat er vermoedens waren dat de club in verband werd gebracht met criminelen. Helse ja. Angels zou de feitelijke eigenaar zijn. Uh, ja. En dat zou dan allemaal het gevolg zijn van... ook de man aan wie u de zaak heeft verkocht, geloof ik destijds, als ik me niet uh, vergis. Nee, dat is een heel ander verhaal. Ik bedoel, er is bij mij geen Helse Angels aan de beurt geweest. Maar als, als iemand... Uh, die, die mijn zaak uh, hebben overgenomen. Uh, die zaak koopt en, uh, en dan een heel dus uh, in dienst neemt. Misschien dat ik het wel moet doen, want dan kan je misschien wat minder, uh, minder last krijgen, want dat zijn sterke jongens. Uh, daar uh, dat is het enige verband, verband wat ik kan leggen. En voor de rest zit uh, allemaal speculatie, dat be, be, bewijst het ook wel, dat ze nog, nog steeds bezig zijn daarmee om te onderzoeken hoe zit het nou precies. Ja. Nou ja. En zo zit dat gewoon. Ik heb uh, gewoon met meneer Vitali uh, een zaak gedaan. Ja. Het was geen beste zaak omdat ik eruit moest gaan. Ja. Dat weet ook iedereen. En ja. dat komt niet door de Alweense. Dat komt door de twee heren die nou, het na is een beetje overleven. Die twee mannen die, uh, die alweer uh, terug zijn het oude gewicht. GELACH ja. die, ja. die hebben dat mij aangedaan en, en niet anders. En, en Goed, dus als ik heb die... geen spannende verhaal van maken. Nee, als de eigenaar dus nu een vergunning heeft aangevraagd bij de gemeente... zou die trouwens terug moeten brengen dat museum in de oorspronkelijke staat... namelijk toen u begon met japjum. Nou, toen ik begon, uh, toen was het, uh, het begin, dat zegt het al... Uh, was het nog lang niet zo compleet als toen ik eruit ging. Want uh, uh, zo'n zaak groeit natuurlijk uh, ja. als je bezig bent. En uh, het, was een, het was een paleis ja. en... Uh, ik heb dat voor een jaar geleden nog, uh, nog aan schaal binnen En het ziet er uh, eigenlijk nog zo uit als dat het was toen ik het verliet. Goed. Als hij behoefte heeft aan advies van uw kant, bent u beschikbaar? Nee. Oh, Nee. <laughs> Oké, okay. dat is een kort dat en komt, een helder dat antwoord. Niemand, niemand heeft ooit mij... Ik, ik was, ja, dat klinkt een beetje arrogant. Ik was redelijk kampioen in, in mijn ge gebeuren. Ik heb nooit een ja. concurrent gehad. Ja. Maar ik heb me ook aangeboden als uh, adviseur... maar iedereen weet het beter dan ik. Dus laten we dat zo houden. Oké, okay, goed. Nou, eens kijken of dat museum <laughs> er komt. Fijne tijd in Frankrijk in ieder geval meneer En Dank ja, u dank wel dat wel. u even aan de lijn wilde komen. Oké, okay, heel graag gedaan. Fijne dag. Goedendag. Zeg ik ook tegen u, want het is half elf en dus zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Meer informatie vindt u op Kro.nl en Jeroen Wilaert neemt het zo meteen over op deze zender. Jeroen, goedemorgen. Ja, Sven, eh, met jou zit het wel goed bij eh, de fusieomroep. Maar eh, lijn 1. Mwah, bezuinigen en reorganiseren. Het is allemaal niet zo plezierig. Het komt wel goed uit, al dat gedoe. Want de bus hoeft er niet ver vandaag. We staan in heel veel sum. Besparen en geblazen, dat is het niet. Maar het komt wel uit voor onze gast. Oude rebel in de bus, Jan Slachter. In lijn 1. NTR. Ja. Dit is radio 1. Er is nu het NOS-journaal. Naast mij, Dorald Meegens. De hoofdverdachte van de mishandeling door een groep jongeren in Eindhoven kan worden uitgeleverd aan Nederland. Het Hof van Cassatie in Brussel heeft het bezwaar van Brent L. tegen zijn uitlevering afgewezen. De zware mishandeling in Eindhoven van een man van 22 werd in januari vastgelegd met bewakingscamera's. De man werd bewusteloos op straat achtergelaten. Later zorgde het filmpje voor veel commotie toen de politie de beelden uitzond. Klokkenluider Edward Snowden is verdwenen in Hongkong. De 29-jarige oud-CIA-medewerker die vorige week het bestaan... van een groot online afluisterprogramma bekendmaakte... checkte gisteren uit bij zijn hotel. Sindsdien is hij spoorloos. Naar verluid zit hij nog wel in de Chinese stad. Politie in Istanbul heeft controle gekregen over een groot deel van het Taximplein. Wordt nauwelijks meer gevochten. De demonstranten zitten nog wel in het nabijgelegen Gezi-park... Rond 7 uur vanochtend begon de politie met de ontruiming van het plein. De bezetting begon ruim een week geleden. De demonstranten namen het park in, omdat het park plaats moet maken voor nieuwbouw. Er moet meer onderzoek komen naar kanker bij ouderen, zegt KWF Kankerbestrijding. Volgens de organisatie worden ouderen behandeld volgens de standaardbehandelmethode... maar zijn die methoden vaak niet geschikt. Het is ingewikkelder om onderzoek te doen bij ouderen... en de urgentie wordt vaak te weinig onderkend, zegt KWF Kankerbestrijding. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Twee files nog, Jolanda van der Velde. Dat klopt op de A50 Eindhoven richting Arnhem... na een aanrijding tussen Oost-Oost en Ravenstein 7 kilometer. Daar is de linker reis ook dicht. Verkeer vanuit Eindhoven richting Nijmegen... kan het beste omrijden via Den Bosch. En op de A59 Zerikzee richting Os. Tussen Os en Knopend Paalgraven 2 kilometer. Ik zeg tot vanavond bij Oog en Oog, Nederland 2... en anders tot morgen. Hier nu alle aandacht voor Jeroen Wielaert. Dit is Radio 1, NTR, Lijn 1. Hier is Jeroen Wielaert. Goedemorgen vanuit het holst van Hilversum. Je bent oud en je wilt wat. Want oud blijft lang jong tegenwoordig. Het is de geest van Max, de omroep van Jan Slachter. Max heeft succes bij de oudjes, maar ook bij de jongeren... maar krijgt ook te maken met bezuinigingen vanuit Den Haag. Wij vragen ons af, is dat wel zo erg waar iedereen ermee te maken krijgt? Of is het rampzalig voor de kwaliteit? Jan Slachter, voordat ik de luisteraarsvraag in te bellen, wat vind jij ervan? Nou ja, kijk, dat wij mee moeten bezuinigen in een crisis vind ik niet meer dan normaal. Dus die 200 miljoen van Rutte 1, die hebben wij al in de boeken staan. Daar wordt nu al op uh, geanticipeerd. We gaan terug naar acht omroepen. Maar die extra bezuiniging van 100 miljoen, dat is echt een nekslag voor de publieke omroep. Dat willen we niet, daar moeten we ons tegen verzetten. En dat betekent straks, je ziet nu al allerlei ontslagen bij de VPRO, bij de TROS, bij de AVRO. En dat is nog maar de voorbode van voor wat er aan zit te komen. Het zijn allemaal mensen die programma's maken, journalisten. Eh, en als straks die 100 miljoen er ook nog eens een keer bij komt... Ja, dan, dan wordt dit een kaal dorp hier in Hilversum. 081121. 081121 is het nummer waarop u naar het kale dorp kunt bellen. Tweeten naar hashtag lijn1 en mailen naar lijn1-apenstaatje-ntr.nl. let me tell you plain. She say I don't want to make a scene. But if you only touch me again, the police will intervene. You ain't got a scent. I couldn't even pay me rent, I had to give up my apartment. You give me nothing to eat, now you want me to sleep on the pavement. We can't love without money. No, we can't make love on hungry belly. Johnny, you'll be... The only Mighty Sparrow. One. Die het ook niet zo rijk mee heeft. En onder de muziek vroeg Jan Slachter, wat kost zo'n bus nou? Nou, dat weet ik niet precies, maar wie hem overnemen? Ja, ja, na, ja, het... na 31 december is er geen lijn 1 meer. Nee, dat is heel triest. Vind ik heel jammer, echt waar. Uh, de nieuwe programmering op Radio 1 straks... Uh, dat zijn drie machtsblokken van de fusie omroepen. Eerste lijn. Oude zuilen dus, die samen zijn gaan Oude zuilen die zijn gaan samen... Ja, nou ja, klopt. Dat is ook een beetje, denk ik, de makke van dit bestel. Dat er wel een voordeur is, maar geen achterdeur. Uh, straks is het zelfs zo, volgens wet geregeld... dat een fusieomroep met 150.000 leden... Uh, een dubbele zendheid krijgt dan een stand-alone omroep... die 350.000 leden heeft. In de theorie kan het straks zo zijn. Dus ja, dat, dat maakt het allemaal er niet uh, beter op. Uh, ik vind, bij de publieke omroep... wij zijn toegetreden in 2005... de deur moet openstaan voor nieuwe toetreders. Maar ik vind dat er ook wel eens een keer eentje mag verdwijnen. En uh, één keer dat je hier binnen zit... kom je je bijna niet meer buiten. Um, lijn 1 dus, weg aan het eind van het jaar. Uh, maar hoe zit het met de Pestribune bijvoorbeeld? Op zondagmiddag met Govert van Brakel en Jules van der Wart. De dat, de dat blijft bestaan. Tussen 12 en 2 op Radio 1. Iedere zondagmiddag de Pestribune. Uh, alleen twee dingen, daar wilden wij graag een uur van maken. Dat is in de avond, hè? Dat he? is in de avond. Na 8, Na 8. Uh, Maar ja, toen wij kwamen om daarover te praten... toen bleek dat alles al vergeven was. Dat alle programma's al... terwijl de intekening officieel morgen om 12 uur binnen moet zijn bij de NPO... Uh, Morgen, wij... om 12 uur. Morgen om 12 uur moet de intekening binnen zijn. Maar voordat de intekening plaatsvond en was alles al vergeven... kwamen wij langs en lagen er nog wat kruimels. En mogen wij straks vijf keer een half uur doen. Wat in theorie betekent vier keer een half uur. Omdat we heel vaak worden onderbroken door, door voetbal. Nou, wij zullen daartegen in verzet gaan. Want ik vind het echt niet kunnen dat bij een intekening dat je dan eigenlijk geen kans meer hebt om op andere programma's in te tekenen. En dat is wat hier nu wel is gebeurd. Ja, ik denk dat er heel veel luisteraars zijn die graag zouden tekenen voor lijn 1. Aan de andere kant zijn ze getroost met een uur extra toch weer voor kunststof, ook NTR. Ja. Dat vind ik dan toch wel weer gunstig. Ja, dat is ook gunstig. In de ik periode moet... dat bijvoorbeeld bij de VPRO... Wel degelijk een hele pijnlijke. Ja, daar, daar zijn een ontslaggolf vorige week plaatsvies. 80 mensen ontslagen. En dat zijn allemaal, dat zijn geen mensen die aan de telefoon zitten. Dat zijn programmamakers, dat zijn journalisten. Uh, je ziet gewoon dat, dat, dat straks op de dag op radio 1. De smaakmakers, noem ik ze maar eventjes, de VPRO zat er met een programma, de Evangelische Omroep. Uh, dat het straks een, een, een, het eerste lijnsnieuws eigenlijk heel de dag te horen zal zijn. En dat er weinig diversiteit zal zijn. En dat vind ik heel jammer, dat ook een programma als dit. Straks naar de avond wordt verbannen. Uh, en, en dat er geen plek meer is voor dit soort programmering. Het gaat ook om onderscheidende programma's. Dat, datgene wat uh, nou juist echt, echt iets van inhoudelijkheid had. Ja. Ik was zelf lichtelijk verbijsterd. De VPRO te zien ongeveer gedecimeerd worden. Ja, ja. Terwijl de VPRO misschien ook voor jou vroeger. Hè, bijvoorbeeld het gebouw. Uh, ja. Ja, de norm was eigenlijk. Ja, maar ja, dit heeft allemaal te maken... laten we dat niet onder stoelen of banken steken... met de bezuinigingen. Kijk, het is zo, we moeten 200 miljoen bezuinigen. En er komt nog eens een keer 100 miljoen bij. Dat gaat ten koste van de programma's. En dat vind ik heel triest. Ik vind ook dat wij te, ja, te mak eigenlijk hierop reageren. Uh, ik vind ook dat het verzet binnen de publieke omroep, tegen de bezuinigingen van Rutte 2... dat dat, dat maar gewoon... We laten het weer over ons heen Je roept eigenlijk nog even uit tot een revol revolte nou ja, hier in het arme dorp. De straat ik... met z'n allen. De straat nou ja, op we met z'n allen. wel eigen taxiemplein creëren. Nou ja, zover hoeft het dan ook weer niet te gaan. Maar ik vind wel dat we veel meer moeten laten horen... dat wij tegen die bezuinigingen van 100 miljoen zijn. Uh, zeker als je bedenkt dat dit kabinet... Als je kijkt naar het standpunt van de VVD... die wil dat wij teruggaan naar twee tv-netten... naar misschien twee of drie radiozenders... en dat wij aanvullend zijn op de commerciële omroep. Nou, dat, is, dat, dat is de nekslag voor, voor, voor ons allemaal. Wij, wij bereiken 86% van alle Nederlanders met onze programma's. We doen het hartstikke goed. We worden hoog gewaardeerd. En desondanks wil de VVD dat wij moeten, uh, veel minder programma's gaan maken... en dat dat mer te merken zal zijn op radio en televisie. Terwijl Mark Rutte ik lees het hier ook weer in de, in de trouw van vanochtend... een van de trouwste VPRO-leden is. Ja, nou dan, dan zou hij zich een beetje harder moeten maken... voor wat er hier allemaal gebeurt. Uh, het is niet zo dat wij straks kunnen zeggen tegen elkaar... van we hebben het niet geweten. We weten wat er aan zit te komen. Die 100 miljoen, die moet echt van tafel. En er zijn nu allerlei plannen om bijvoorbeeld ook bij de kabelaars... Uh, er verschijnt vanavond een brief van Lennart van der Meulen... van de VPRO in het NRC... waar hij pleit dat de kabelaars, de ZICO's, de UPC's van deze wereld... meer gaan betalen... Voor de doorgifte van onze programma's. Zij worden er stinkend rijk van. Uh, honderden miljoenen vliegen weg ieder jaar weer naar Amerika. En wij krijgen een schamele 8 miljoen voor de doorgifte van onze programma's. Zou bezuinigen, vraagt Anton zich af, die hij ons mailde. Zou bezuinigen op die belachelijke hoge salarissen. zoals van bijvoorbeeld Paul Witteman, Matthijs van Nieuwkerk, Paul de Leeuw en anderen niet een beetje helpen? Zo het... bijzonder zijn deze heren toch niet, zegt Anton? Ja, nou, het helpt zeker een beetje. Wat, wat mijn voorstel zou zijn, zeker voor wat betreft de, de, de bestuurders van de publieke omroep, dat wij allemaal voldoen aan die. Uh, WNT-norm, dat is die, die, die, die norm die is ingesteld door de overheid. Ik heb een brief gekregen... WNT, wat is dat? Ja, wat? wettelijke normering topinkomens. Mm -hmm. uh, ik heb een brief gekregen van de staatssecretaris... met de vraag of ik dat per e zo snel mogelijk wil doen. Ik heb er officieel zeven jaar de tijd voor om dat af te bouwen. Ik doe dat per 1 januari 2013. Dus ik zit aan die norm... En ik roep ook hierbij alle bestuurders op. Want ik snap best dat het publiek zegt aan de ene kant... ja, jullie lopen te mekkeren over die bezuinigingen. Maar aan de andere kant worden er hele grote uh, topsalarissen bij jullie verdiend. En ik vind dat wij als bestuurders het signaal moeten afgeven dat het ons serieus is. En dat wij allemaal aan die wnt norm moeten voldoen. Nou, vorige week heb je, ik meen uh, bij Jurgen van den Berg de lunch ook al gezegd... dat sommige omroepdirecteuren ook best zouden kunnen vertrekken. Nou, je wordt uh, op je wenken bediend bij nou, de trots en de dat, avro. Die gaan weg. En dat vind ik een heel wijs besluit, want het is, het is denk ik uh, uh, heel lastig... als je straks als oud-Avro-directeur leiding moet geven aan zo'n fusie... of als oud-TROS-directeur leiding moet geven aan de AVRO-TROS. Dus ik vind dat een moedig besluit. En er komt straks een nieuw iemand, want zeker, je ziet... de geschiedenis leert dat, als je twee bloedgroepen hebt... en er moet dan één iemand daar leiding aan gaan geven, dat, uh, dat werkt niet. Dus uh, hulde voor, voor deze beslissing van, uh, van Maas en Kuipers. Nou, is de TROS in beginsel altijd al enigszins commercieel geweest. heeft ook altijd op twee... erop uh, uh, gehinkt, hè. Gaan we commercieel of niet? Nou heeft diezelfde VPRO... Um, hetzelfde VPRO-lid uh, premier Rutte... tegen Lennart van der Meulen, noemen we al... de ja. directeur van de VPRO, ook gezegd... dat staat vandaag uitgebreid uh, in de trouw... van uh, deze dinsdag... wordt commerciëler. Ja, commerciëler. Is dat ook een oplossing voor Max... Ja, dan, dan moeten we Want wel. Want Jan mogen... slachter, je bent gewoon ook een commercieel mannetje. Nou ja, ik probeer, ik leid uh, Omroep Max als een, als een bedrijf. Ik vind dat wij ieder dubbeltje wat wij krijgen ook op een hele goede en verantwoorde manier moeten besteden. En jullie hebben ook nooit zoveel personeel gehad? Nee, nou ja, we hebben inderdaad uh, niet zeven niet mensen zitten op onze PR-marketingafdeling, uh, om er wat te noemen. We, het is lean en mean bij ons. Uh, maar ook bij ons zullen straks, als bijvoorbeeld een ochtendprogramma bij ons verdwijnt... dat betekent dat wij voor 40, 50 mensen geen werk meer hebben. Dat, is de, dat zijn de consequenties. Uh, dus ik wil het graag commercieel leiden in de zin van dat je dat op een verantwoorde manier doet. Maar de mediawet staat ons ook niet toe om commercieel te zijn. En dat wil ik eigenlijk ook niet. We zijn een publiek gefinancierde omroep uh, door de overheid met, met, met belastinggeld. En dan moet je niet... We hebben commerciële omroep, de publieke omroep moet zich daarin uh, uh, onderscheiden... En niet uh, met allerlei commerciële activiteiten zich inlaten. Mark heeft gemaild. Uh, een grief die je natuurlijk wel uh, kon voelen aankomen. Ik ook natuurlijk zelf. Jongens, hou nou eens op met de gesprekken over bezuinigingen bij jullie eigen toko. Er vallen in veel sectoren in Nederland klappen. Maar die sectoren hebben geen eigen radiostation. om daar hun grieven te spuien. Dan zeg ik, Mark, uh, er is voldoende radio. Kom maar langs, ze he. toch. Uh, Onder andere bij, Leen, bij lijn 1, ja. waar ze het wel kunnen sparen. Ja, nou ja, kijk, wij, wij zijn ook niet tegen die 200 miljoen. Daar zijn wij absoluut niet op tegen. Dat, dat, dat, wat ik net al zei, dat staat al in de boeken. Wij zijn alleen tegen die extra bezuiniging van 100 miljoen. En dat is 300 miljoen bezuinigen op een begroting van 700, 800 miljoen. Dat is gewoon veel te veel. Meneer Moors aan de telefoon. Meneer Moors. Ja, ja Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, trouwen je, trouwen je, luisteren. Trouwe luisteraar van Radio 1? Ik, ik luister alleen nog maar naar Radio 1 en gaat alleen maar af als de popmuziek opkomt. Dus hij staat weinig aan. Ja, dat ja. ja dat dat ja, is toch niet... Dat... niet beginnen, dat is eigenlijk de kuntense voor het hele verhaal. Als jullie nou eens bleven, en dan zijn de mensen dus de, de, de, de, de, degene die de, de, de reportage, de coutor, hoe heet het nou, de reportageman. Als die zich nou eens hielden aan het feit dat niet alles jeugd is, niet alles popmuziek... want ik haat dat popmuziek gedoe, want het is zo commercieel als de pest. En dan zeggen ze op een gegeven moment, wij mogen niet commercieel zijn. Nou, ik zal u één ding vertellen. Het is zo commercieel als de pest. Excuseer me, maar het is niet anders. Nou, meneer Moos, het is... Dit... Nou, op een gegeven moment Radio 1 bij Radio 1. En wat er nou teruggedraaid moet worden, dat is allemaal begonnen... Met Nou, die zei, doe dat maar, dat is leuk voor de mensen. Maar je hoeft dan geen psycholoog te zijn. Als de mensen dus op een gegeven moment het allemaal gehad hebben en het is wordt minder, dan moet dat teruggenomen worden. Maar probeer dat maar eens terug te nemen. En daar zijn ze nou moeilijkheden over aan doen. Maar dat was wel te verwachten geweest. Toen de nou zei, geef ze nou dat maar. Dat is toch leuk voor de mensen. Maar het heeft het heeft niks te maken met bezuinigingen, meneer Moors. Dat heeft alles te maken met bezuinigingen, want die bezuinigingen die nou komen, die had je toen al aanzien komen. Komen. Jan Slachter? Nou ja, meneer, we hebben wel meer kritiek van luisteraars op de muziek. Uh, het is een keuze geweest, uh, het is niet mijn keuze. Maar ik kan me wel iets voorstellen bij uh, wat meneer zegt... als je naar de radio zit te luisteren, zeker Radio 1... wat toch heel veel gaat over gesproken wordt. En als dan iedere keer muziek tussendoor komt... wat dan ook nog eens een keer niet jouw keuze is... dat zou een reden kunnen zijn om af te haken. Dus ik vind dat meneer hier wel een punt heeft. Wordt veel gebeld. Dank u wel, meneer Moors. Wordt veel gebeld. Uh, 0800 1121. Het, ja, het raakt de harten van de mensen. Uh, lijn 1, uh, uh, radio 1 bedoel ik. Informatie, bezuinigingen. Het moet allemaal wel kwaliteit houden. Vindt ook Ralf hier aan de telefoon? Ja, die is er inderdaad. Ja, om even aan te sluiten op die, die vorige man. Ik, daar ben ik het toch wel grotendeels mee eens. Ik vind die muziek. Die, die, die, ja, ik ben ook op wat ouder, denk ik. Ik ben mijn muziekkeuzes bij verhangen in de jaren. 60, 50, 60 voor haar. Dat, dat, was, dat vond ik goede muziek. Maar goed, dat is ieder zijn smaak. En, maar ik, nogmaals, ik vind inderdaad Lijn 1... dat is een, voor mij een informatiezender... waar ik ook praktisch de hele dag naar luister. Tot aan de avonturen. Dus, radio, dus, radio, radio 1 hebben ra we het over. het gemaakt. Ja, ja, ja, Radio 1. En Ik, ik vind ook dat dit... Uh, dat dit zo moet blijven, eerlijk gezegd. Ik ben, ik ben een voorstander van bezuinigingen op het gebied van als van effectief werken. Hè. Dat, dat noem ik dus als ze reportages hebben. Waarom moeten er van alle omroepen aparte ploegen naartoe? Dat, dat soort dingen zoek ik het in. Nou, dat is dat een stuk minder geworden hoor. Kan ik u zeggen. Dat is jawel, maar waarschijnlijk is er nog. En dan natuurlijk de paar grootverdieners, oh. dat, daar kan je ook nog een paar centen van weghalen. Daar moet je ook niet te, niet te moeilijk over doen. Want nogmaals, dat, dat, dat, dat begrijp ik ook wel, dat het een enkeling is die. die dat doe ik ook niet moeilijk over, maar er valt natuurlijk wel iets te bezuinigen. Maar ik vind wel dat, de, dat vooral het brede scala van, van meningen... Hè, ik ben het daar ook vaak helemaal niet mee eens. Ik ben bepaald niet links, zo sta ik ook niet bekend. Maar ik wil, wel, ik wil wel die geluiden van de andere kant horen. Die wil ik ook kunnen bestrijden. dan moet je ze eerst horen. Ja, ja, meneer heeft... Jan, slacht er even, Ralf. Ja, meneer heeft zo'n punt. Ik vind het zomaar dat deze meneer dat zegt... al die geluiden die wij als publieke omroep... al die omroepen, taakorganisaties brengen... dat is het geluid wat wij brengen. En daarmee vorm je jezelf ook een mening... En we moeten ervoor waken dat wij straks niet een eenheidsworst zijn... maar dat al die omroepen van de EO tot en met de VARA, van de VPRO tot en met de TROS... dat die geluiden hoorbaar en zichtbaar blijven, die beelden daarvan. En uh, op het moment dat je dat bij radio niet meer doet... dat je die kleuring niet meer hebt... ja, dan lijkt het wel heel erg op een commerciële radio, op een commerciële radiostation. En op een eenheidsworst. En op een eenheidsworst, ja. Hoe ga je dat tegen? als er nog tot morgen slechts kan worden ingetekend. Ja, dat, dat, ja, goed. Wij je hebt een opstand aangekondigd, maar er gebeurt niets. Ja, Er gebeurt weinig. Wij zullen wel bezwaar maken tegen deze intekening. Want het is geen intekening. En daar hebben wij een aantal middelen voor. Dat ga je naar de commissie, je kunt nog naar de bestuursrechter. Nou, goed, Ik hoop dat het niet zover hoeft te komen. Maar ik vind wel dat, en dat is waar we met z'n allen voor moeten waken... dat die kleuring die de publieke omroep, die die omroepen geven aan de zenders... Aan de, aan de netten, dat dat zichtbaar moet blijven. En dat wij niet over moeten gaan, dat we niet moeten lijken op commerciële stations. Want uh, we hebben zo'n mooi publiek bestel Ik had een, een Brits uh, historicus bij mij bezoek en die ging uh, onderzoeken de verschillen tussen de Britse samenleving en de Nederlandse samenleving. Toen vertelde ik hem over het publiek bestel. Hij zei, ik wou dat wij dat in in Engeland hadden. Dat de BBC... dat wij ook al die omroepen hadden. Want daar kunnen we niet alles vertellen wat wij willen. Omdat we gewoon heel afhankelijk zijn... van die politiek. En dat is denk ik ook... waar wij als publieke omroep... ons heel erg veel zorgen over moeten maken. Dat wij weg moeten van die financiering... door de politiek. Want door iedere keer... aan die geldkraan te zitten... bemoeit indirect de politiek zich met de inhoud... van onze programma's. En uh, dat is ook mijn pleidooi van de herinvoering van het kijk- en luistergeld. Dat de burger weer zelf bepaalt en ook weet waarvoor die bepaalt. En dat niet de VVD bij machten is door maar aan die te draaien. Dat ze dan ook uh, programma's laten verdwijnen die hen nu wel, niet welgevallig zijn. Ik denk dat er een heel belangrijke partij is in dit alles. En uh, die belt ook druk op 0800 1121. Dat is de luisteraar. Je hebt er al ja. een paar gehoord. Er is een heel... Duidelijke manifeste behoefte aan veelkleurige informatie. Ja, ja. Ook hier in dit ja, halfuurtje ja, nou, lijkt één. Ik lees vaak van die rare tweets alsof het allemaal zo links is. als, als Maakt allemaal niet uit, laat de mensen het maar, maar roepen. Wij ja, maar het is onzin. We laten links uit. en rechts alles horen. Dat, dat, we, hebben WNL... we hebben zelfs Jan Slachter wel eens in de bus. Zo is het. <laughs> nee, maar dat is het mooie van ons bestel: dat je zowel het linkse geluid als het rechtse geluid bij WNL hoort, ook op Radio 1. Nou, dat programma gaat ook verdwijnen. Is ook straks niet meer te horen. En het wordt allemaal uh, een, een, een beetje zacht groen. En ik, ik denk dat we dat niet willen met elkaar. En dat de luisteraar dat ook niet wil. Het merkwaardige is, en dat heb ik ook wel eens, uh, gezegd... in gewone discussies buiten uitzendingen om... dat menige politicus uh, dit, moet doen met, dit ook doet met pijn in zijn hart. Uh, nou, Rutte als VPRO-lid. Nou, de ik denk VVD dat mevrouw Bussemaker, onder, minister van Onderwijs... toch ook een fan is geweest van omroepen die uh, nu ook... Zou moeten inleveren. Ja, nou ja, ik, kijk wat de VVD, wat, wat in het verkiezingsprogramma staat voor de VVD is duidelijk. Terug naar twee netten, naar een paar zenders en jullie zijn aanvullend op de commerciële omroep. Dat is wat de VVD wil. De Partij van de Arbeid heeft veel meer moeite met wat er nu gebeurt. De Partij van Dam probeert nu ook die 100 miljoen extra bezuinigingen. Misschien wel via de kabelaars dat we daar een tegemoetkoming kunnen krijgen, dat we meer geld krijgen van de kabelaars. Ik vind dat we ook heel sterk onze lobby daarop moeten inzetten. Zeker als je bedenkt dat van iedere 15 euro die jij betaalt voor je abonne abonnementsgeld op de kabelaar... dat er 9 euro verdwijnt in de zakken van Zico, Zipo, uh, Zico en UPC. En, uh, ja, maar dat is, je hebt het al eerder over gehad, dat is niet een ei van Columbus... maar dat, dat zou ik toch zeggen, dat is zo logisch als maar Ja, maar dus daar moet direct meer betaald worden. Direct gebeuren. Zij U profiteren van de doorgifte van onze programma's. Het succes van de publieke omroep, daar profiteren de kabelaars van. En dat moet gekeerd worden. Zij moeten meer gaan be betalen voor de doorgifte van onze programma's. Hoe vaak heb jij dit al in Den Haag? Dit is niet nieuw. Ik vind ook nee. dat, dat, dat, dat kijk- en luistergeld wat we ooit hadden... dat was een prachtig systeem. Iedereen in Nederland bewist dat hij betaalde voor de publieke omroep. Nu, is dat, nu gaat het via de inkomstenbelasting, 1,1%. Pieter Heerma van het CDA vroeg aan de staatssecretaris... waar staat dat bedrag dan nu voor, die 1,1%? Dan zegt de staatssecretaris in een brief... dat staat voor 2,1 miljard droog berekend... En, en we krijgen een fractie daarvan. Ja, we willen dat niet is, het onderste het uit de Is het nou juist ook weer droog berekend? Ja, wat is nat berekend? Weet jij het? <laughs> nee, maar goed. Wat er aan droog berekenen, ook in andere sectoren, ik denk aan de zorg, ja. uh, uh, zo ontbreekt, is hard voor de zaak. Ja. Nou ja, kijk, wat, wat, wat, wat ik nog En maar dat, als... moet, dat, dat moet jou toch, met ja, Max, ook dat... treffen. Hè, wat er nu bijvoorbeeld in de oudere zorg gebeurt. Ook, dat, is dat, dat ook niet iets om heel opstandig van te dat doen? Dat doen we ook. We hebben ook niet voor niks de Max Ombudsman in het leven geroepen waar mensen dagelijks aan kunnen bellen met al hun problemen. Ik vind dat dat ook onze taak is. Maar wat ik veel belangrijker vind, dat, dat ik hier heel duidelijk wil maken... dat ik ook vind dat de publieke omroep moet bezuinigen. Dat doen we ook. Maar die 100 miljoen van Rutte 2, die moet van tafel. Wat dat betekent straks dat er nog meer programma's zullen verdwijnen... dat er nog meer mensen zullen worden ontslagen. Weet je dat wij op nummer 30 staan? als je kijkt naar de bestedingen van, van wat wij aan, als overheid besteden... aan de publieke omroep, dan staan wij op nummer 30 tussen Moldavië... En Bulgarije. Dat is, en Stel dat we dit lijstje zouden hanteren voor, voor het een onderwijs. Op de eerste rang. Dan ja. zou iedereen moord en brand schrijven. Even tweet van Kees Vermeulen. Uh, van, die zegt: Als programma's als de villa van de VPRO en lijn 1 en zelfs de rallymiddag middag van dit is de dag verdwijnen van de EO dus haak ik af. Oh, ja, ja, ja Dat hoort hij waarschijnlijk nou ja, goed, maar we, we, het gevoel wat, van, van veel meer luisteraars. Ja, nou, wat, wat ik heel belangrijk vind, dat, ik vind dat wij daar te weinig naar luisteren. Wij maken dit programma, jij maakt dit programma voor de luisteraars. Wij maken onze programma's ook voor onze luisteraars. En er wordt veel te veel gedacht vanuit uh, programmamakers. Wij weten wel goed is, wat goed is voor het volk. Wij gaan het op deze manier doen. Dus ik vind dat ook deze manier, uh, deze manier als hij uh, vindt dat dit een, een, een niet goede keuze is... laat je stem horen, stuurbrieven... Uh, ja. En stuurt tweets. Ja. Luisteraar Hans aan de telefoon. die Radio 1 veel te oppervlakkig vindt. Hans toch? Goedemorgen, met Hans Seyfeld in Nijmegen. Uh, ik hoorde Jeroen Wielard in het begin zeggen, uh, het gebouw. Ja. En uh, uh, dat was een programma dat duurde dus van 7 uur s morgens tot 5 uur s middags. Uh, daar ben ik eigenlijk mee opgegroeid en het heeft mijn opinie gevormd. En uh, dat was dus zogenaamde langzame radio waarbij je dus alle mogelijkheden kreeg om uh, je eigen idee te vormen. Uh, ik worstel me nu ook uh, sinds 2006, want toen is die verandering gekomen, uh, door Radio 1 heen. En uh, ik hou het soms een uur uit en soms langer. Maar uh, ik kan bijna niet meer uit de voeten met de, van de oppervlakkigheid van de radio van nu. Maar waar ik me dus meer zorgen over maak, is dat de oppervlakkigheid van de radio van nu straks het denken van straks wordt. De mensen worden onvoldoende geïnformeerd, zeg, beweer je eigenlijk. En krijgen te weinig opinie. Als, als wij op een gegeven moment volgens het kabinet zou moeten, uh, de aanvulling moeten zijn... op de commerciële omroepen, nou, dan, dan zijn de raadbegaar. Dan is het eigenlijk wel gedaan. Jans Lachter, dankjewel Hans, punt duidelijk. Ook nieuw een bewijs van een behoefte en ja. ook een zorg. Ja, maar dat is, dat, is, dat is het mooie, het probeer ik duidelijk te maken van ons bestel. We hebben zoveel opinie en debat... Vanuit verschillende invalshoeken. En dat is het mooie van onze publieke omroep. En daar ben ik trots op. Ik praat niet alleen over Max. Ik praat over het complete bestel. Ik vind het mooi om het geluid van de EO te horen. Om het geluid van de VPRO te horen. En dat met elkaar maakt dat wij een hele mooie publieke omroep hebben. Waar ik ontzettend trots op ben. Aan de andere, kan kant, het... aan de andere kant is die teneur naar één grote redactie. Naar, ja, naar dat de samenwerking. Dat is uit het oogpunt van efficiency wel goed misschien. Ja. Maar, uh, maar ook dat is vaak dat... niet bewezen. Dat dat het echt die efficiency oplevert, sportzomer. Sportzomer was een nou ja, goed. goed, hotel. het was een voorbeeld. Uh, wat goed heeft gewerkt, en daar stond ik ook wel achter. Alleen, je moet dat niet als er geen evenementen zijn, moet je niet iedere keer een sportzomer gaan bedenken. Want dat, dat wilde men wel, maar daar waren de omroepen op tegen. Het belangrijkste is het hele palet. De, Juist. En dat bewijst uh, menig beller hier ook. Ja. Ze willen niet allemaal hetzelfde horen. Juist. En, je en je het Max, is belangrijk voor een samenleving dat alle kanten worden bericht. Ja, je hebt Max, je hebt de uh, EO, je, je hebt BNN. En dat alles bij elkaar vormt mijn mening. Het, het standpunt van de EO als het gaat om euthanasie. En het standpunt van de VARA. Dat alles bij elkaar, die tegenover elkaar staan. He, om maar even een, een, een mooi voorbeeld te gebruiken. En als ik daar naar kijk en luister dan zit er altijd wel iets in waardoor ik ook ga denken van... ja, misschien heeft hij of zij wel gelijk. En dat is het mooie van onze publiek. om Waar we moeten waken is dat het inderdaad ook op Radio 1 geen eenheidsworst wordt. Want uh, ik denk dat de luisterer staat niet op zitten te wachten. Ja, in ieder geval zometeen weer de gids van ja. de zuil die blijft. Onze goede vrienden van de VARA. Uh, dit was uh, lijn 1 voor uh, vandaag. Of zijn er nog bellers? Nee, hè? er wordt heel veel gebeld. En ik denk dat het uh, daar niet bij zal blijven nee, bij deze We moeten ons blijven verzetten, roep ik ook tot slot naar alle omroepmedewerkers. Uh, en misschien dat we ooit wel een keer in actie komen tegen die 100 miljoen van Rutte 2. Want dan is het echt over en uit. En luister naar de luisteraars. Blijft dat zeggen? Blijft dat zeggen, ja. Sterkte voor Barbara van der Klis, onze eindredacteur. Het thuis, maar is helemaal opgemonterd door dit programma. Ja, wetenschap. En ik ga nog even naar een oude derk kijken. <laughs> nou, veel ja, succes. Die was goed na de oorlog, zeg. Goldermid, hey, vijf. Vanmiddag ja. om okay. uh, half zes. Dankjewel. zelf heeft gezegd dat zijn geduld opraakt en dat de demonstranten niet de wil van de meerderheid vertegenwoordigen. Het feit dat hij denkt van ik ben de grootste en ik kan dus doorpakken wat hij ook doet, wat zich nu tegen hem keert. Wanneer economie heel snel groeit, dan krijg je vaak andere soorten issues dan alleen maar puur partijpolitieke issues. Die oppositie, dat is zo'n verdeelde en tandeloze bende, die gaan hem het niet moeilijk maken bij de volgende verkiezingen.